Daar groeide ik op tot de maan. Daar zijn vele jaren vervlogen. Die ik niet uit mijn geest vallen kan. Daar heb ik mijn schooltijd gesleten. Ik ken de vreugd en verdriet. En veel uit mijn jeugd zijn vergeten, maar steek je zo klein echter niet. Ik ken elke steen en ik weet ieder huis. Het steekje beheerst vaak mijn geest.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 Daar heb ik mijn schooltijd gesneden. Ik kende er vreugd en verdriet. Ben veel uit mijn jeugd zijn vergeten. Maar zeker je zo